Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Ho, ho. Renate Kok met het NOS-journaal. In Spijkenissen is een man om het leven gekomen bij een vechtpartij. Agenten waren rond middernacht afgekomen op een melding. Op straat troffen ze een gewonde man aan die kort daarna overleed. De politie heeft geen arrestaties verricht... en over de toedracht van de vechtpartij is nog niets bekend. In Indonesië is een Nederlander aangehouden vanwege de dood van een vrouw, melden Indonesische media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt die aanhouding, maar wil niet zeggen waarvoor de man vastzit. Het gaat om een man van 57 die op Oost-Java woont. En in zijn huis is volgens media in het land maandag een Indonesische vrouw van 42 dood aangetroffen. De man zou de moord hebben bekend tegen zijn buren en ook tegen de politie. Het Vollendamse garnalenbedrijf Klaas Puhl komt in Britse handen. Een branchenoot Sykes Seafood koopt het bedrijf van de Dutch Seafood Company. Hoeveel geld er met de deal gemoeid is, is niet bekendgemaakt. Sykes en Klaas Puhl zijn samen goed voor een omzet van circa 300 miljoen euro. De toezichthouders moeten nog wel akkoord gaan met de deal van Sykes. In Den bos zijn twee mannen zwaar gewond geraakt bij een vuurwerkincident. En dat gebeurde rond 11 uur gisteravond op een trapveldje. De twee zouden daarbij het afsteken van vuurwerk gewond zijn geraakt aan hun gezicht. Er is onder meer een traumahelikopter opgeroepen. En de slachtoffers zijn met ambulances naar het oogziekenhuis in Rotterdam gebracht. Voor de overleden dichter Jules Deelder is op Oudejaarsdag een publieke herdenking in het Rotterdamse Concert gebouwde De Doelen. Ook de familie van Deelder is daarbij. De herdenking is na de uitvaart en die wordt gehouden in besloten kring. Jules Deelder overleed donderdag. Het weer is een graad of vijf en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later overdag is het bewolkt en zijn periode met regen en de temperatuur loopt dan uiteen van zes tot tien graden. Dit was het NOS Journaal.